5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Straks voortzetting van het sportforum met Michiel van Veenwoord voor de VVD... Chris van Nijnharder van het AD en sportjournalist Nando Boers. En een uitgebreid interview met Sven Kraam. Kijk, nou, dat is fijn. Dan gaan we zo naar luisteren. Eerst naar Mark Visser voor het NOS Journaal. Met diezelfde Sven Kramer, want hij is natuurlijk opnieuw... olympisch kampioen geworden op de 5 kilometer. In sortie reed hij in tijd van 1676. Nee, dat was niet alleen genoeg. Voor de winst, het was ook een olympisch record en een baanrecord. Het podium is volledig oranje. Jan Blokhuizen pakte het zilver en Jorrit Bergsma het brons. Het is de derde keer in de olympische schaatshistorie... dat er drie schaatsers uit hetzelfde land op het podium staan. Koning Willem-Alexander noemt de prestatie grandioos. Hij heeft genoten van mooie topsport en een waanzinnig olympisch record... zei de koning. Hij is enorm trots op alle drie de Nederlanders. De koning denkt dat heel Nederland heeft genoten van de wedstrijd.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 Het CDA zet oud-bewindslieden in als lijstduur... bij de Europese verkiezingen in mei. Daar heeft het partijcongres mee ingestemd. Onder meer de oud-ministers Ben Bot, Hanja Maaiwegge... en Carla Peijs staan op de lijst. Of ze ook in het parlement gaan zitten... als ze met voorkeursstemmen worden gekozen, is niet duidelijk. Oud-Tweede Kamerlid Annie schrijer pierik staat op plaats 25... maar zij hoopt wel in het Europees parlement terecht te komen. Het CDA wil met de lijstduwers weer stemmen binnenhalen... van kiezers die de partij de rug hebben toegekeerd.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 Tot half zes het vervolg van ons sportforum. En uh, zo ja, maar half, zes. half zes. De eerste prijswinnaar van ons dagelijkse spel, Robert. Het podium. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Meder. Want we hebben de eerste winnaar of winnares die het podium goed heeft uh, voorspeld. Inzenden komt tot 12 uur, ging om de 5 kilometer. Als u mee wilt doen, uh, moeten we even mailen naar het podium. At en voorspel het podium van de 3 kilometer. Zometeen om half zes uh, gaan we daar uh, op terugkomen natuurlijk. Michiel van Veen is nog steeds hier, VVD-woordvoerder. Chris van Nijnander van het AD en Nando Boers. Journalist, uh, sportjournalist en schrijver. Uh, van een van de boeken die we overigens uh, weggeven bij het podium. Hoe heet ik weer? De Schaatser. Hè? Weggeven. Weggeven, ja. moeten ze wel een prijs voor winnen, toch? Ja, ze moeten het we hebben wel ja, ja, ja, ja, absoluut. Doen. Uh, de Olympische Spelen en de politiek, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Uh, de Spelen zijn begonnen, het gebeurde onder toezicht oog van een groot aantal gasten, uh, al waren diverse regeringsleiders niet van de partij. De Spelen in Sochi zijn opstreden. Uh, volgens critici wordt het evenement gebruikt om Poetin te verheerlijken. Nederland was in ieder geval met een zware regeringsdelegatie aanwezig. Ik gooi het even in de groep en dan kijk ik wel wie de bal oppakt. Had Rutte moeten gaan of niet? Nee. Nando, Chris. Nou, weet je, ik vind dat als je met een, handel, met een land handel drijft... Uh, en je vindt dat met z'n allen goed, dan, uh, dan moet je er ook kunnen sporten. Dus ik, uh, ik heb Dus dan eigen... een ja? Ja. ja? ja. Michiel en Nando. Volgens mij zijn jullie het oneens. Want uh, Michiel, kan me voorstellen dat jij ja gaat zeggen... op het uit, feit uit. dat Rutte die kant wel op is ik gegaan. Denk dat, ik denk dat het <laughs> heel goed is dat hij is gegaan. En dat heeft hij volgens mij in, in jullie eigen journaal ook al aangegeven. Tot. Niet praten is geen optie voor Nederland. En ik denk dat we altijd op die manier internationaal naar onze betrekkingen moeten kijken. Dus het is goed dat hij is gegaan. Het is goed dat hij de mogelijkheid heeft gekregen... drie kwartier op een dag dat Poetin ook hele andere dingen had kunnen doen... om met hem te spreken. Oh, hem ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat het echt heel goed is geweest. Maar oh, bedoel je dan dat hij hem bezig heeft gehouden? Dat hij ook andere dingen in die drie kwartier had kunnen doen? Nee, ik denk dat uh, wij hebben afgedwongen dat, uh, dat Poetin met Rutte sprak. En dat Rutte een duidelijke opdracht van de Kamer had meegekregen... die hij volgens mij ook zonder die opdracht wel had uitgevoerd. En de situatie van de mensenrechten... met name van homo's en lesbien en transgenders... Maar denk je, je dan nou perfect... echt dat dat echt effect heeft gehad? bedoel, dat, dat betwijfel ik namelijk. Ja, maar Wat? niet gaan had ook geen effect gehad. Dus Waarom betwijfel je dat, Nando? Waarom had dat niet... Nou ja, bedoel, er wordt aan de linkerkant met al gezegd... ja, we hebben een drie kwartier bezig gehouden. Hij heeft hmm. jaar, dan denk ik, ja, ik weet niet, dat is... Kijk, ik vind overigens dat, uh, misschien, ik vind dat die discussie eigenlijk iets breder moet. Kijk, je kunt uh, zeggen van oké, okay, moeten we nu heel, heel strikt uh, gaan zeggen van we mogen daar niet sporten. Terwijl we wel het Concertgebouw Kerstvolgens mij daarheen sturen en allerlei handelsmissies. Dus dat vind ik al een beetje gek. En straks is volgens mij een WK voetbal uh, ook in Rusland. En dan gaan we het daar natuurlijk helemaal niet meer over hebben. Mm -hmm. Ik weet niet wat dat... Bedoel, de, ik vind eigenlijk dat je uh, uh, de, de vraag moet zijn... Uh, heb je als land überhaupt iets te zeggen over waar, je, waar er sport gaat worden? Want wij gaan nu eigenlijk zeggen dat we het in Rusland allemaal uh, heel, heel verkeerd vinden. En, en, en uh, vervolgens leggen we de wij, verantwoordelijkheid wij, bij de sporters zijn, ja. die dat en moeten zijn, gaan uitdragen. Ja, ja, die hebben sowieso al niet eens gekozen om hier te gaan Ik bedoel, De enige die hier invloed op heeft over waarom we in Sochi hebben aan sporten zijn... is de koning, want die zat toen in het uh, uh, in IOC, IOC. En die ja. hebben zeven jaar geleden gekozen voor deze plek. Dus die zou je erop aan kunnen spreken. Mm -hmm. Michiel, wat ja, je ik, ik, ik luister naar en ik denk bij mezelf van... Uh, is het nou het punt dat we zijn gegaan... of is het het punt dat we niet zijn gegaan? Feit is dat die sportevenementen daar plaatsvinden. Dat wordt vastgesteld op een congres. En wat mij opvalt is dat Nederland zich daar pas druk om gaat maken... een aantal weken voordat het evenement begint. En moeten we niet doen op het moment dat wij zo'n grote broek willen aantrekken in de wereld. Dan moeten wij direct op het moment dat die evenementen worden toegewezen. Moeten we ons roeren en niet twee weken voordat de Olympische Spelen beginnen. En dan, dan ook nog eens, en dan ben ik een beetje hard over de rug, van de sporters die daar uiteindelijk hun topprestatie moeten Laten gaan leveren. Laten we de vraag leven. dan anders aan je stellen, Michiel. Vind je het een goede keuze dat uiteindelijk de spelers naar Sochi zijn gegaan? Laten we dan een stap terug maken. Nou ja, ja ik, ik denk dat het wel goed dat het in Rusland is, want het focust... Alle wereldleiders, of in ieder geval alle media... focussen zich op dit moment op Rusland. Meer dan ooit wordt de discussie over mensenrechten in Rusland gevoerd. Als ik nu Poetin was, zou ik dat misschien vervelend vinden. Hè? Dus ik denk dat het heel goed is dat het in dit land uh, plaatsvindt. En ik denk daarom ook dat het heel goed is... dat wij als ambassadeurs van die vrije wereld... waarin iedereen iets gegund wordt... en wij zijn erin gewoon heel erg liberaal... Uh, dat dat duidelijk wordt en ja, ik denk echt dat het niet zo moet zijn dat je de sportevenement alleen nog maar in onomstreden landen moet gaan houden. Stel je voor dat de Olympische Spelen naar Nederland zouden komen. En dan zouden landen zijn die sterk tegen ons cannabisbeleid zijn. Die zouden dan niet komen. Het, mm -hmm. het moet niet veel. Ik zeg even gekke woorden. Het gaat ook om de sport. En zeker na de opening van gisteren zou de focus nog meer op de sport moeten liggen dan de weken daarvoor. Chris? Ja, nou ja. Dit deel ik wel, dit standpunt. Ik heb, uh, een paar weken geleden uh, heb ik een tijd lang gepraat met uh, Michel de Hoge. Dat is de erevoorzitter van de Belgische Voetbalbond en ook van club Brugge. En die zit al vanaf 1988 in het executive committee van de FIFA. Dus die bepalen waar, uh, waar de WK's en dergelijke gespeeld gaan worden. En die... Ja, die vertelde dit eigenlijk ook. Die zei, wij in, in dit deel van de wereld moeten we aan wennen... Dat, uh, dat er andere regio's aan de beurt zijn om een uh, grote rol te spelen. Niet alleen in de economie, maar ook cultureel en ook sportief. En uh, we zullen echt die kant op moeten. En het is geen toeval dat we nu in één keer naar het Oosten... nadat we even in Brazilië zijn geweest hè, waar het economisch ook uh, geloof ik heel erg goed gaat... Uh, en, en hierna gaan we naar Qatar en naar Rusland... en wie weet gaan we daarna wel naar China. Nee. Alsoe, dat, is gewoon, dat, is een, dat is niet te voorkomen, dat gebeurt gewoon. neemt niet weg dat je als sportorganisatie wel oog moet hebben... voor, voor misstanden in die landen. Daarom is de FIFA, zegt hij, uh, ik citeer hem... Uh, uh, ook heel erg aan het monitoren wat er in, die, in, in Qatar aan de gang is... rond de dat stadions gaat... die ze aan het bouwen zijn. Dat wel. Alleen, je, je kunt niet de arrogantie hebben in, in West-Europa... om te zeggen, ja, daar gaan we niet naartoe. Nee, dat vind ik ook. Maar ik, dat... Eh, dat is wat ik net wilde zeggen. Bedoel, dan gaan wij zeggen dat ze het in Rusland dat wij het hier veel beter ja. doen dan zij. Dus ja. dat vind ik ook niet, niet zo helemaal. Maar ik vind je... wel dat, dat je naar die landen toe gaat, ja, dat heeft natuurlijk gewoon met geld te maken, mm. toch of niet? Dat ze gewoon puur geld verdienen. Daar begint het mee. En, en, en maar ze worden en, economisch en Daar het ook mee, volgens mij. Maar dat is de macht. Ik bedoel, dat heeft niks met politiek te maken, het heeft met geld ja. te maken. Waar, waar het geld verdiend wordt, die is de baas. en, ja, en ja, Daarom daar daar zie je dus dat die discussie altijd achteraf wordt gevoerd op het moment dat de beslissing al genomen is. Dan gaan wij nog weer eens praten in de politiek over dat we het eigenlijk niet hadden moeten doen. Doen. Maar ja, dan, dus je moet eigenlijk, als je het er niet mee eens bent nu, dat dit, als je als politiek of als land vindt we moeten niet naar Sochi, dan moet je nu gaan kijken niet uh, wat je daar nu kan doen. Dan moet je zorgen, we gaan kijken hoe we kunnen zorgen dat die keuze niet meer op dat soort plekken valt. Dus sluiten dan sluiten jullie in feite ook aan bij Thomas Bach, voorzitter van uh, IOC, die zegt uh, je moet niet over de rug van de sporters nu politiek gaan bedrijven op de Olympische hey, die Spelen. Is dus simpel, het is heel simpel. Nee, want als je dat handel meedrijft, mm. kun je er ook gaan sporten. Dat is wat je in het begin al zei. Ja. En de sporters hebben geen keuze gehad hè, in waar ze sporten. Dus, ja, dus kun je ze ook niet verantwoordelijk stellen. Maar mag ik één dingetje over Rutte zeggen? Tot slot. Want, kijk, ja, want dat dat intrigeert me. Zo. Ik vond het prachtig dat hij uh, drie kwartier van Poetin heeft gekregen. Maar hoe haal je het dan in je hoofd om dan daarna onmiddellijk te bellen met Goor van Geer? Ik bedoel, dan haal je toch je hele status onderuit die je daar opbouwt? Ja. dat uh, Van echt gek. Daar mag je wel even op reageren. Ja, nee, maar goed, iedereen heeft vriendschappen. En ik heb gelezen in jullie krant dat, mm -hmm. uh, dat Gordon een goede vriend van Mark Rutte is. Uh, hij uh, hij uh, forse kritiek leverde op Mark Rutte. En ik denk dat Mark Rutte uh, privé... Graag Gordon wilde laten weten dat hij zijn afspraken nagekomen was. Ja, goed. En dat Gordon vervolgens naar het Algemeen Dagblad stapt. en daar dan een verhaal vertelt over. dat hij het eigenlijk ook heel goed ja. vindt dat Rutte dat heeft gedaan. Ja, dat is een, een keuze die Gordon maakt om naar buiten te gaan. En een ja. keuze die Rutte maakt om zijn vriend tussen aanleidingstekens. Wat het is je kritiek je, nou eigenlijk op, uh, op Rutte? Nou, ik dan gaan we het echt op... afronden. Ik vind het apart dat hij dat met, met, met, uh, met zo'n artiest doet. Even los van wat je van, van Gordon persoonlijk vindt. Maar dat, dan, dan haal je het gelijk uit. uit voor jullie had het voldoende. Maar voor jullie had het uh, voldoende. Het is niet nieuwswaarde groot. om ja, er, uh, meer dan een pagina aan nou, te besteden. Nou, ik, ik vind het groot nieuws, als, als het zo is. Hè, en als Gordon een gesprek heeft met Mark Rutte. Ja, als hij, als hij over zoiets op initiatief van Rutte een gesprek heeft gehad... ja, dat vind ik heel opvallend. Nou, ik vond het grote nieuws dat Poetin een gesprek had met Rutte... en dat Rutte daar heeft verteld wat hij vindt van de mensenrechten in Rusland. Van Akte. U luistert naar het Sportforum. Nog tot uh, half zes uh, gaan we kijken wat er in de afgelopen sportweek... zoal is gebeurd met Michiel van Veen, woordvoerder van de VVD... Chris van Nijnander van het AD, en Anne de Boers... sportjournalist en schrijver. Uh, we gaan richting de schaatsteams even. Uh, verenigd in de Vereniging van Professionele... Uh, van het... Pro voorpro. Goed, dus had ik al gezegd dat we naar de schaatsteams gingen. Verenigd in de Vereniging voor Professioneel Schaatsen. VPS afgekondigd. Ze hebben het vertrouwen opgezegd in de directie van de KNSB. De schaatsbond. Aanleiding is het uitblijven van een nieuwe collectieve samenwerkingsovereenkomst... waar de teams zich in kunnen vinden. En een paar belangrijke twistpunten. De zichtbaarheid op de pakken. En de vergoedingen die de bond moet betalen aan de schaatsploegen. De aankondiging kwam enkele dagen voor het begin van de winterspelen... en schoot de schaatsbond dus totaal in het verkeerde keelgat. Paul Sanders, de KNSB-directeur, noemt het zelfs onprofessioneel en onhandig. En de VPS verdedigde zich uh, dat het geen keus had... en dat het al langer met deze kwestie bezig is. Dat het nu gewoon is de maat vol. Nando, ja. jij volgt het schaatsen heel erg goed. Wat vind je van deze kwestie? Het geeft vooral aan dat er iets niet goed zit... En ik denk dat, we hadden het net al een beetje over... Dat er dus iets in de, de scha schaatsers en de bond Ja, je? en dat er iets in het schaatsen moet veranderen. Want die schaatsteams, die maken zich natuurlijk zorgen of ze wel sponsoren. Heel veel van die uh, de, de schaatsers die nu in oranje zwarte pakken rijden... die komen straks weer in hun team pakken te rijden. En, uh, Hopelijk, met... want er zijn heel veel sponsoren. Nee, nou ja, dat wou die... ik zeggen. Nou ja, in ieder geval, ze gaan er dus nog een WK en een, en een NK doen hier in Nederland... en daar dan gaan ze dan nog mee rijden. Dus die, dat, die, die zijn nog wel even gewaarborgd. Maar uh, heel veel van die teams is er helemaal niet duidelijk... of ze verder gaan en als ze verder gaan, hoe ze verder gaan. Dus geen enkele schaatser weet waar hij gaat schaatsen en die maken zich daar natuurlijk zorgen over ja. over of er überhaupt wel bedrijven zijn die zich gaan investeren uh, weer in dat schaatsen. Welke rol speelt de KNSB hier nou in? Kan je mij dat uitleggen? Uh, omdat de bondsponsor, als ik het moet ik het even goed zeggen, de bondsponsor uh, uh, telefoonbedrijf, uh, ze staat ook op die pakken en die staat op, die neemt dus ruimte in van die pakken en ja. die schaat die, uh, die ook bij internationale toernooien en die. Uh, commerciële teams die zeggen van... ja, maar wij betalen die schaatsers. Wij doen al die trainingskampen. Mm -hmm. En de KNSB krijgt geld van die, tele die telefoonmaatschappij. Maar wij, willen, wij, wij betalen ook zoveel. Wij mm. willen meer ruimte voor onze sponsoruitingen. Ik denk dat het daar in het kort om gaat. Ja. Het is gewoon over geld. en Dus ja. over voortbestaan van de sport. En dan gaat de, gaan die teams zeggen, vijf dagen voor de start van de spelen zeggen ze, nou, is, nou zijn we het zat, krijgen ze meer aandacht. En dan zegt de KSB, ja dat is niet eerlijk, want hadden jullie beter eerder kunnen doen. Zeggen die teams weer, hadden jullie eerder... Nou ja, goed, Waar zou toch. een oplossing liggen voor dit conflict? Want het gaat dus om ruimte op de pakken en, en de financiën die er... Ja, gaat, gewoon die dus daar bij elkaar gaan, is... gaan zitten en serieus gaan nadenken over wat je met die sport wil. Ja, maar dat hebben ze gedaan dus. Wanneer dan? Is dus een, ja, en dan vervolgens zegt er één van: er moet een, een, een, een, een. Jullie zouden komen met een voorstel. Ja. ja, en dat komen we ook, zeggen ze dan. Ja, het wordt een beetje kinderachtig gespeeld, toch? of niet? Ja, ik heb daar verder geen mening in. Jij bent ja, daar de ja, kenner in. vind dus ik dus uh... wel. Ik denk als er nou een probleem is, dan moet je het gewoon oplossen. En hoe, zo lastig is het dan niet? Ja. Nee, ik zou zeggen: ga bemiddelen als ik jou zo hoor. Ja. Maar het is toch geen nieuwe kwestie? Dit is speelt nee, toch dit speelt... al jaren? Er komt iedere keer ja, weer terug. Een... Ja, maar los het dan er nee, dan nee, dan moet ons? een nieuw soort convenant komen over, voor die komende ja, Olympische periode. En feitelijk begint de komende Olympische periode over elf schaatsdagen. Want we hebben er één gehad. Dus dan, en dan moet dat gewoon... Zij willen duidelijkheid, want die sponsors, of die ploegen, die gaan natuurlijk naar sponsors. Want die sponsor weet niet wat hij ervoor krijgt. Dus dat, je daar een beetje, dat dat lastig is, lijkt me logisch. Maar nou, hoeveel, ik... geld heeft de KNSB, hoeveel ruimte op zo'n pak heeft de KNSB nodig... om te kunnen doen wat ze nu doen voor de schaatsers? Uh, hoeveel ruimte heeft de KNSB... Ik, nou, je wat ik bedoel, hoe uh, zou nee. je dit conflict kunnen oplossen? Namelijk, uh, Zou de KNSB ook op een andere manier uh, ja, ja, wat, aan wat geld een hele makkelijke komen. oplossing is natuurlijk... Die, die commerciële teams iets meer ruimte geven op die pakken. Ja. Maar daar moeten moet telefoonbedrijven iets van inleveren. Dus. En maar, dan, maar is het ook niet zo dat heel veel dan... van die toppers van nu... vroeger in het pak schaatsen van de bond... En zou er ook niet iets liggen bij de sporters dat die de topsport, hè, die is dus immers naar die commerciële ploegen zijn gegaan, eh, die hebben profijt gehad van de bond? Het Is zich ook iets voor in, die de, in de opleiding? Ja, in ja, de opleiding. Ik bedoel, als nou, we willen dat de nou. schaatsport zich blijft ontwikkelen, dan zullen die toppers van nu ook moeten investeren in de op, opvolgers van de toekomst. Ja. Dus ik, ik zou denken: van je... goh, betrek die sporters erbij en vraag aan hun hoe kijk je tegen het proces en wat je zelf bent doorlopen om topsporter te worden, om bij die Ah ja, dat, dat je ziet hoe, de, hoe, die, hoe, die, hoe die toppers van nu erover denken, dan moet je even aan Doekle Terps vragen. Die, door, ja, die, was die, die, die, was, die was snel weg. Dankzij zijn schaamwerken bijvoorbeeld. Ah ja, omdat hij ook vond dat uh, iedereen dacht dat het over dat ijsstadion ging. Maar dat ging natuurlijk over de hele manier hoe, dat, uh, hoe de schaatsport bestuurlijk wordt geregeld. En, en, en wat voor daadkracht daar. Uh, en dan kun je natuurlijk ook zeggen: die schaatsers van nu denken ook alleen maar aan nu. En daar zijn er topsporters voor. Uh, ik geloof niet dat de schaatsers uh, helemaal uh, uh, uh, geschiedenisloos zijn. Omdat het, woord, uh, het is niet, niet een goed woord, maar niet nadenken over wat de gevolgen zijn van hun acties. Dat geloof ik niet. Want het zijn allemaal liefhebbers van de sport. Ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Want in het marathonschaatsen dreigt het nu ook uh, de verkeerde ja, kant op Dat te is zo dus. Henk Ankenen, die uh, vandaag ja. er, volgens mij in de Telegraaf zei van mij: Hoeft het niet meer? Dat vind ik ook wel. Op, op, op, op heel veel vlakken zie je dus dat er, dat er in die schaatsport iets niet klopt. Uh, en daar moeten daar, daar moet maar naar, wijze, uh, naar kijken. Maar ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen gaat. Mensen die zelf schaatsen, mensen die in die commerciële teams werken. Ja, zeg uh, Even tegen je rechter buurman Chris van Nijland. Ik dat hij weer onder tafel vandaan kan komen. Ja, <lacht> want we gaan het over hebben. <lacht> ik luister goed. Ik bedoel, je moet af en toe ook kunnen luisteren, toch? Heel verstandig. Dat kan jij wel heel goed? Ja. Heb je ook iets meegekregen ervan? Ja, zeker wel. Ik zou, nou, wat ik me afvroeg is, van, is: is er nou een constante te vinden, in, wat dit soort problemen betreft, in een aantal sporten? Dat denk ik dan. Is dat nou, waar is dat nog meer? Uh, uh, uh, gedoe over geld en dat ja, met, met individuen bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Uh, uh, badmintonbond uh, badminton hebben we gehad. Ja. Met, naja, met is de sponsor. De sp nee, maar ik denk dat bijna in alle uh, uh, sportbonden, het gaat natuurlijk altijd over ja, oh, er is zoveel geld wat gaan we met dat geld doen? Terwijl er een gemeenschappelijk nee, bedoel, belang is, zou je zeggen. Ja. Huh? ja, ja, ja. Dat is ja, maar dat dit, bedoel, we gaan inderdaad bij de Hombro-bond kijken, daar gaat het ook over het gaat overal over geld. Geef hier even een klap op, want uh, er is nog een interessant uh, onderwerp waar ook allerlei belangen een rol spelen. Namelijk de nucleaire top. Uh, die eind november, uh, eind volgende maand moet ik zeggen, in Den Haag wordt gehouden. Het uh, Treft ook het voetbal in Nederland. U heeft daar gisteren over kunnen horen in Radio Olympia. Van de negen eredivisie duels die in het weekend van 21 tot 23 maart staan gepland, kunnen de vijf niet doorgaan. Kan ik ze even opnoemen welke vijf? Dat zijn. Uh, doe maar even: uh, Herakles tegen Feyenoord, Twente tegen Ado, Go Eagles NAC Breda, Utrecht Cambuur en RKC tegen Ajax. Ja, dat heeft te maken met het feit. Dat er uh, de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, er te weinig politie beschikbaar is, want die is nodig op die top. Nou, manager Competitiezaken Gijs de Jong van de KNVB is teleurgesteld over dat besluit van de burgemeesters, de politie, ministerie van Veiligheid en Justitie. Luister maar. Ja, de, de opbouw van de competitie die is gebaseerd op sportieve uitgangspunten: hè, dat alle clubs steeds evenveel wedstrijden gespeeld hebben, dat je goed uit. En thuisritme hebt dat er voldoende rust is in het schema. En door deze uh, beslissing uh, uh, worden de vier wedstrijden wel gespeeld, vijf niet. Waarmee dus uh, eigenlijk het hele schema voor dat weekend het gereed wordt. Daar balen wij zeker van. In de, in de zin dat nu uh, we gedwongen worden op midweekse ronde in te halen. Ook nog eens op data dat er Europees voetbal wordt. Ook nog eens waarschijnlijk in, uh, in Rusland. Waardoor die wedstrijden uh, ze, of voor half zes moeten zijn afgelopen. En we dus om kwart voor vier s middags uh, al aan moeten vangen met deze wedstrijden. Ja, uh, grote woorden van Gijs Dijon. Bouwt als mijn stekker, je hoort het door. Uh, manager competitiezaken van de KNVB, Chris van Nijnatten. Nee. Wat, wat vind jij van deze manier van doen? Het zijn grote woorden, maar het is ook uh, klein leed wat ik hier hoor. Uh, maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Kijk, uh, nog niet zo heel lang geleden... Uh, als je halverwege de competitie van de Eredivisie was... dan kon het gebeuren dat de ene club... vier wedstrijden meer gespeeld had dan, dan de andere. Het was een doorn in het oog, vanuit sportief oogpunt... vooral, maar ook vanuit uh, tv-belangen. En daar heeft de KNVB hard aan gewerkt om dat, om dat weg te werken. De, dat uh, komt onder andere doordat er een heel goed overleg is... ruim voor de competitie begint... over uh, wie kan wanneer wel spelen en, en wie kan niet. Dat wordt allemaal in de computer gegooid... en dan krijg je een fantastisch programma uit. Wat helemaal klopt. En als dan in één keer de overheid ertussendoor komt fietsen... en zegt van, we hebben een top in ons land... Maar in één keer? Die top komt toch niet onverwacht? even Kennelijk wel. De politiek? Kennelijk wel. Ja, ik sluit me aan bij het kennelijk wel. Ja. Volgens mij wordt er met iedere braderie en kermis in dorp en steden rekening gehouden... Ja. die betaald voetbal aanbieden. En klaarblijkelijk is dit in het overleg tussen burgemeesters en de KNVB... met de, met de clubs, is dit ertussen doorgeschoten. Ja. Niemand maar, heeft eraan gedacht om dat even met elkaar te bespreken, Michiel of ja, of ja, ik van, heb de van de Ja, Ik heb het nergens VVD. gelezen, maar ik nou, kan me wel okay. voorstellen... dat je dit niet zomaar laat gebeuren. En zeker ja. in de fase van de competitie waar dan de wedstrijden zich, zich bevinden... Ja, dat is niet handig. Nee, dus Tom, ik denk dat Tom Gerbrands van AZ was woedend. Die zegt, ja, ik heb ongeveer bijna wekelijks contact ja. met de burgemeester. Die heeft me hier helemaal niks van verteld. Nee. Nee. En ik, We hebben het in Nederland zo geregeld dat de veiligheid... Hè, dus die ligt bij de burgemeester. En de burgemeester moet die veiligheid min of meer garanderen. En op het moment dat hij tot de conclusie komt... dat hij te weinig politiemensen heeft om die wedstrijd door te laten gaan... ja, dan trekt hij aan de bel. En dat hebben ze nu gedaan. Met als gevolg dat er nu weer een discussie ontstaat uiteraard. Ja, maar ik denk wel dat het goed is dat die burgemeesters het besluit hebben genomen. Want op het moment dat het mis zou gaan. in de zin van veiligheid. Het was ook niet verantwoord. We, dat mag je toch met elkaar mag wel aannemen. Ja, ja. Maar ik denk dat in een geval als dit. ook altijd het voetbal gebruikt wordt. om publiciteit te creëren. voor een ander probleempje wat eronder ligt. He, misschien zijn die burgemeesters op een uh, onmogelijk moment overvallen. met de vraag om extra politiemensen te leveren. Nou, daar zijn ze boos over. Nou, dat haalt weinig uit. Als je alleen maar boos bent, weet je wat, dan gooien we er een paar uh, wedstrijden uit. Op zich, als je kijkt naar uh, wat er nou gebeurt. Er is een nucleaire top in Nederland en go ahead, nou kan nu niet gespeeld worden. Dat krijg je toch nergens uitgelegd. Ja, nee. nee, maar nee, ik bedoel, dat, dat vind ik zo ridicuul. Het gaat volgens mij helemaal niet om, om die wedstrijden. Het is gewoon een probleem binnen het binnenlands bestuur. dat denk ik. Maar is dus de ook bang dat het vaker zal gebeuren? Is die vrees terecht? Nou ja, er zullen niet zo heel vaak van die nucleaire tops gehouden worden uh, in Nederland. Maar, maar uh, ja, het kan best. Ik bedoel, als je, als je dit accepteert... Dan uh, Waarom zou je volgend, volgend jaar niet wat anders accepteren? Ja, maar Chris, te... nog, nog even. Je zegt, go ahead, NAC gaat niet door. Ja. We hebben het over. Maar ik lees ook berichten dat de NAC-supporters... Uh, richting België zijn gegaan om daar... Uh... En wat is de halve finale van de beker uh, op zijn kop te zien? Ja, dus dus dat helpt natuurlijk niet mee. Dat, dat... Nee, dat, maar dat is natuurlijk een heel klein incidentje... Hè, op een heel jaar wat er aan voetbal uh, plaats heeft in Nederland. Ja, wat helpt dan. niet mee in de, in de, in de nee, beeldvorming? Ja, dat is beeldvorming, tuurlijk. Ik vind het ook triest, Tamir, ook omdat, uh, zoals je weet... NAC mijn, uh, mijn grote liefde is. Dus ik, ik, ik, hoor het, ik hoor en lees dat niet graag. Maar er zijn twintig <lacht> jongens inderdaad naar uh, Lokeren gegaan... en hebben zich daar misdragen, ja. Maar dan kun je Machtig. de burgemeester niet meer verwijten... In, in Deventer, dat hij zegt van... juist, ik denk dat ik te weinig mensen heb. Ja. Ik kan de veiligheid niet garanderen van de mensen die naar de Adelaarsort gaan. Uh, ik verbied deze wedstrijd. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat, is dat het misbruikt. Dat, ja. ja, dat is toch ook ja, logisch, Inburg. Maar juist ik, ik, ik, ik, ik, snap dat ik, volgens mij ook niet... dat die clubs dan op een gegeven moment denken ja, maar dan kunnen we niet door, kunnen we niet voetballen. Dan denk ik, ja, dat, dan kun je toch nou, Nee, Als je dat zomaar zou roepen, dan zou ik dat kinderachtig vinden van hmm. die clubs. En ook van de KNVB. Maar ik moet de KNVB en die clubs nageven... die hebben echt een, een, een fantastisch systeem ontwikkeld... op basis waarvan ze hun competitie gaan, gaan organiseren. Nou ja, als je dan in één keer uh, tijdens het seizoen overvallen wordt... met zo'n met akkefietje als dit, dan nou, snap ik wel dat ze boos zijn. Ja. ja dan heb je het dan niet gehad over de seizoenkaarthouders. Hè? Mensen die een seizoenskaart ja. kopen van een vereniging... en dan vervolgens vrij moeten nemen op woensdagmiddag... om naar een wedstrijd te gaan. Uh, dat vind ik dan als supporter, hè. vind mm -hmm. ik dat natuurlijk het, nog wel het meest vervelende. Ja. Uh, de club is op deze manier gewoon uh, onbetrouwbaar. En ik kan alleen maar hopen dat dit incident ertoe leidt... dat er nog een element wordt ingebouwd in het computerprogramma van de KNVB. Wat is? Nucleaire top. Nucleaire top. top. <lacht> top. <lacht> ja. extra, de NT's. Ja, nou, ja. we, we hoorden net ja. nakkel eventjes voorbij komen. Daar wil ik ja. even met jou uh, onder andere over praten, Chris. Want de Voetbalbond heeft uh, een aantal clubs uit het betaald voetbal, onder toezicht gesteld, waaronder ja. ook NAC. Ja. Uh, verder de graafschap Excelsior in Fortuna Sittert. Ja. Was jij verrast dat uh, deze clubs erbij zitten, dat NAC, jij bent nee. de aanhanger van NAC, erbij ja. zit? Nee, nee, nee, want uh, met name bij NAC, maar dat geldt ook voor die andere clubs, die hadden hun zaakjes op financieel gebied heel slecht voor elkaar. Mm -hmm. Waren heel erg afhankelijk geworden van incidentele giften van gefortuneerde sport uh, supporters. Kortom, het was gewoon een puinhoop. Inmiddels hebben ze dat helemaal opgelost. Uh, omdat al, uh, dat zijn er 21 uh, schuldeisers van NAC... die hebben hun schuld omgezet in aandelen. Dat wordt, de ene ze dagen worden daar de handtekeningen voor gezet... En uh, de, de, de top van de club is ook opnieuw gestructureerd. Er is ja. een veel beter toezicht op uh, inkomsten en uitgaven. Ik wou zeggen, want je kan die schulden ja. wel uh, kwijtschelden... Ja, en, of in geval op een andere manier uh, wegmaken. Maar als je de uitgaven hoog ja. blijven, dan maak je opnieuw schulden. Maar Klopt. dat wordt ook opgelost. Het toezicht is in handen van andere en betere mensen gegeven. En ook de uitvoering van uh, het beleid is ook in handen van andere mensen gekomen. En ik heb daar heel veel vertrouwen in. Nak ja. Breda, uh, ja. de, de Graafschap, Excelsior en Fortuna Sittard. Ja. Is dat iets wat jullie verrast? Ga ik ook even naar Michiel of naar Nando? Ja. Nee, ja, dat zijn de nou, clubs is, die uh, in beeld de komen. De meningen vliegen hieronder. Ja, het vind het hartstikke vervelend voor de supporters van die clubs. En ik denk dat je, als je supporter was van VeenDam, dan weet je wat er kan gebeuren als je in die categorie zit. En ja. dan kan het ook zomaar afgelopen zijn. En voor de rest, uh, ja, ik denk dat, uh, dat dit gewoon uh, valt onder... Uh, ik zou haast willen zeggen de marktwerking in de sport. Als je presteert... Ja, je noemde Dam, hè? Ja. ja. Slecht voorbeeld volgens nee, mij. Ja, nee, maar je weet het. Als je in de categorie zit van de KNVB... en dat is ja. de reden waarom ze die categorisering volgens mij gemaakt hebben... Maar dan kijk ik hm. toch meer naar jou... Uh, dat maar is Chris? de reden dat je je zorgen moet maken als ja. vereniging. En dat je een taak hebt om binnen drie jaar, meen ik... Ja. orde op zaken te stellen. Doe je dat niet, dan ga je failliet en dan verdwijn je ja. van, het, van het veld. En dat is heel pijnlijk. Ja. Maar ja. zitten daar verkeerde bestuurders? Want jij geeft dat ook aan, Chris. Uh, het, het zijn toch professionals? Het gaat om betaald voetbal. Daar gaat heel veel geld in om. Ik kan me bijna ja. niet voorstellen dat daar niet de juiste mensen... op de juiste plek zitten. Ja, maar dat, dat gebeurt wel. En, en zeker in Breda is dat gebeurd. Dat is ook allemaal wel in de pers geweest. Als je naar dit groepje kijkt dan is alleen uh, NAC een club die detoneert. Want de andere, nou, de graafschap stijgt ook iets bovenuit... maar dat zijn natuurlijk clubs die al een tijdje... in de, in de marge van het betaalde voetbal opereren. Hebben ook geen hoog, grote omzetten. Hebben geen grote uh, toeschouwersaantallen. Als je naar NAC kijkt, dan zitten er geloof ik gemiddeld... Uh, 13.000, 14 14.000 per week, per 14 dagen. Nee. Ja, dat is eigenlijk een grote club en een grote aanhang. Dus het is belachelijk dat, die in, uh, dat ze het zo ver hebben laten komen. Die andere clubs... ja. Ook al heb je daar hele goede bestuurders zitten, dan blijft het nog moeilijk. Ja. Dat is gewoon ja. uh, lastig. Laten we het nog even over Aro Den Haag hebben en over Guzidding. Die twee, uh, da, da, daar willen we het nog absoluut even over hebben... in de ja. slotfase van dit uh, sportforum. Maurice Stijn verloor uh, met de Aro Den Haag met 3-0 van Heracles uh, Almelo. Uh, ontluisterende nederlaag. En al snel na de wedstrijd werd duidelijk dat de trainer Maurice deze afstraffing niet zou overleven. Ja, daar gaan we eens rustig met elkaar over praten. Wat ik net al zei, we gaan rustig kijken van wat is er vanavond gebeurd. De technische staf, Maurice morgenochtend. Even een nacht over slapen. Je moet ja, rust en wijsheid proberen te, te uh, creëren in dit soort situaties. Niet te emotioneel reageren. Dus dat gaan we doen. En ik moet zeggen, ik vind Marais een hele goede trainer. Ik heb altijd gezegd: we hebben een goede technische staf drachten zitten. Met goede mensen, dus Henk Frezen, Joop Hielen. Uh, dus je praat niet over één man uh, waar het over gaat. Maar je praat over een technische staf. En daar ga ik morgen mee om tafel zitten. Ja, Piet Jansen was dat algemeen directeur van Aden Den Haag. Nog geen twaalf uur later wordt Stijn ja. ontslagen. Ja. Dus uh, op het ja. moment dat mensen gaan zeggen dat we er even rustig over nadenken. dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Dat weet je je is het? He? Inderdaad. Ja, dat dachten we ook gelijk toen we hem hoorden. Ja. Dus uh, twee dat, uh, dat hij Dat hij eruit vliegt? Ja. ja, ik... Nee, ik denk het niet. Volgens mij is Maurice Stijn een, uh, een goede trainer. Uh, heeft alleen een, uh, een, een matige selectie tot zijn beschikking. Heel wisselvallig geldt overigens voor bijna het hele voetbal in Nederland. En waarom is dat? Omdat je met uh, gemiddeld genomen uh, uh, hele jonge selecties zit. Er zitten extreem jonge spelers bij. Ja, en die... Uh, ik bedoel, het zal ook in ons vak zijn. Dus overal als je heel jong bent, dan twijfel je wel eens. En dan heb je een enorme prestatie verricht. En een week later weet je het in één keer niet meer zo goed. Dat het, nou ja, dat hebben die voetballers ook. En daar moeten die trainers mee zien te dealen. Maar dat is hartstikke moeilijk. Ja. En eigenlijk op zo'n moment heb je, heb je meer aan stabiel, stabiel leiderschap dan aan uh, opportunisme. Ja. ja, dan moet ik meteen aan PSV denken, natuurlijk. Ja. Uh, Hiddink, die cocu nu uh, voor even gaat ondersteunen. Wat, ja. wat, wat, wat vond je van die stap? Ja, ik. ik ik had hem al veel eerder verwacht. Ja, maar wat gaat die, kan hij nu nog wat uithalen, uitmaken bij PSV? In die nou, korte hij, tijd? hij kan rust brengen. Okay. Uh, en, en dat heeft hij club nodig dat heeft hij selectie nodig. En hij heeft ook de autoriteit. Om die paar irritante mannetjes in de selectie van PSV. om die gewoon bij hun oren te pakken. Die luisteren kennelijk niet meer goed naar Philip Cocu. Welke namen zijn dat? Zo'n jongen als Depay. Dat vind ik gewoon een lastig mannetje. En Ik heb wel eens het idee dat hij voor zichzelf loopt te voetbal. Geldt voor meer van die jonge jongens. Dat op zich vreemd is in een teamsport? Ja, dat vind ik heel erg vreemd. Maar je ziet het gebeuren in wedstrijden. dat ze ineens uit hun positie weglopen. Dan wordt de trainer gek van. Dan kan hij gaan roepen aan de zijlijn wat hij wil. Maar als ze niet luisteren, dan. Wat kan ik nou doen die ik las? Die gaat één keer in de dagen of één keer in de tien dagen komt hij... wat gaat hij dan doen? Ja, gaat hij het Koku pak, ja, toch? Ja, Sparren. Sparren. ja, ja weet ik niet. Ik, ik heb hem gisteren daar zelf over gesproken. Ik heb hem ook precies zo gevraagd zoals jij dat zegt. Van ja, hoe denk je nou dat dat gaat? Hij ja, maar laat dat even van mij over. Oh. Dat gaat vanzelf goed. Met Hidding heb je gepraat ja, of met Koku? Met ja, vanzelf ontstaat zo'n contact. En, en als je dan als coach... want hij ziet zichzelf als coach. Als je daar dan binnen een paar zinnen bewijst... dat je van toegevoegde waarde bent... in vergelijking met hoe het was... Was, dan ja. komt het goed. Hij zegt en dat lukt mij wel. Je blijft dat, dat is de mening van de gil van Venus. Dat is het einde van Philip. Cook. Nee, het is een miljoenenbedrijf. Nee, nee, maar ja, maar dat en, hoe, hoe kun je nou als miljoenenbedrijf het besluit nemen om een trainer aan te, schaf, aan te stellen? En vervolgens na niet al te lange tijd tot de conclusie te komen iemand dat er iemand boven zetten. moet ja. om hem te laten functioneren. Maar dat ik vind ik een ander probleem, want daar heb je gelijk in. Maar ik bedoel, nu ligt het probleem hier. Dus hoe los je dat op? Je wilt die trainer, die je kennelijk heel in aanleg heel goed vindt, die wil je niet ontslaan. Kun je wel zeggen dat het eigenlijk wel een goed standpunt is? Nou, wat, wat gaan we dan doen? Oh, we hebben Hiddink nog lopen. Als we echt ons best doen, dan komt hij wel. Nou, Cocu, bel jij hem eens op. Dat is een oude vriend van je. Zo is het gegaan. Maar als hij slaagt, hè? Dus als Hiddink als dat, slaagt in zijn ja. missie... Ja, dan, dan is Coke afgebrand. Ja. Nee, denk ik niet. Want dat is nou. Kijk, in voetbal is voetbal het allerbelangrijkste. En daarna komt communicatie. Je zult echt goed transparant uit moeten leggen wat, wat Hidding dan gedaan heeft. En dat, dat volgens mij kan dat best wel. Ben Punt. Ja. Um, we sluiten altijd af met een rondje wat jullie gaan doen het weekend. Chris, wat ga je doen het weekend? Ik ga zo meteen snel terug naar huis, want ik wil naar Nakroda. Kijk aan. <laughs> dat nodig. zijn van die dingen. Dan Boers, wat ga je doen? Ik ga morgen uh, ten Dam interviewen voor De Muur van, uh, hele middag. Kijk, leuk. En ondertussen een schijn oog naar Buust. Lijkt Kijk, mij, mij ook. Hierheen. Michiel van Veen, woord voor de VVD. Morgen speelt uh, JVC Kuik tegen HC21. Kunnen ze de periodetitel pakken en daarmee de eerste ronde van de uh, kvb beker al overleven. En we weten wat voor moois dat kan brengen in Kuik. Dus daar ga ik mij uh, druk om maken. Goed zo. Dank voor jullie komst. Allemaal. Dit is Radio 1. De hoogste tijd voor Mark Visser en het NOS-journaal. Het CDA zet oud-bewindslieden in als lijstduwer bij de Europese verkiezingen in mei. Daar heeft het partijcongres mee ingestemd. Onder andere de oud-ministers Ben Bot, Hanja Maiweghen Wegen en Carla Pijs staan op de lijst. Maar of ze ook in het parlement gaan zitten als ze met voorkeurstemmen worden gekozen, is niet duidelijk.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 En de Britse minister van immigratie Mark Harper is afgetreden omdat het is gebleken dat zijn huishoudelijke hulp geen werkvergunning heeft. Premier Cameron betreurt Harpers vertrek, maar heeft de ontslagaanvraag wel goedgekeurd. Volgens Downing Street 10 wist Harper niet dat hij een illegale immigrant in dienst had, maar pikant is juist dat de minister van immigratie een illegale werknemer had. Dat zijn hoofdpunten. Dan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke is hier bij ons in de studio. Na alle regen hier in Nederland, vraag ik me even hoe is het in Sochi? Wat zijn daar de weersomstandigheden op dit moment? Nou, best aardig. Uh, het is uh, vrij zonnig, maar het wordt wel wat verder bewolkt. Maar uit die bewolking gaat verder morgen geen regen vallen. In de bergen ook geen sneeuw. Het blijft een vrij rustige dag, maar wel morgen met wat meer bewolking dan vandaag. Er blijft ook hoge druk staan, dus dat is op zich niet goed voor de tijden tijdens het schaatsen. Maar weet je, iedereen heeft last van die hoge druk. Dat is ook zo. De omstandigheden dus, uh, zijn gelijk. De, de omstandigheden zijn wat dat uh, betreft gelijk. En in Nederland? In Nederland uh, kunnen we rustig spreken dat we nou, uh, niet zulke heel best weer hebben dit weekend. Mm -hmm. uh, vannacht hebben we dan wel opklaringen, maar wie geeft om opklaringen in de nacht? Want het wordt <laughs> al snel weer bewolkt. Uh, en morgen als we wakker worden, dan is het weer bewolkt. En bovendien waait het dan ook heel hard. Windkracht 6 tot 8. Zware windstoten aan de kust. Daar is ook een waarschuwing voor. Ook uh, op het IJsselmeer. En uh, ja, dat, daar moeten we morgen wel uh, rekening mee ja, houden. Eertes... Verder trekken er buien over het land. weer. wat zeg. Uh, weer. <laughs> ja, hoe je het wil noemen. In je bed blijven, onder je dekbed. Luisteren naar Radio Olympia. Nou, heerlijk. Zou ik doen. <laughs> ja, Goed idee. trekken we af. Oké, okay. bij deze. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Het is bijna overal goed, behalve op de A12. Want de, de A12 van Den Haag naar Utrecht die is dicht bij Zoetermeer. Er is aan een ernstig ongeluk gebeurd... dus de weg blijft waarschijnlijk ook tot ruim na zevenen dicht... volgens Rijkswaterstaat. Het verkeer kan alleen via de af- en de oprit. Dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Er staat een file van drie kilometer. Het verkeer richting Utrecht kan ofwel omrijden via Rotterdam... over de A13 en de A20. Een andere mogelijkheid is omrijden via Alfa aan de Rijn... over de A4 en de N11. NOS Radio Olympia. Het laatste half uur vandaag van Radio Olympia... met het laatste nieuws over het treinongeluk in de Franse Alpen... en de winnaar van het spel van de Olympische Spelen hier... Radio Olympia, het podium. Het Radio Olympia podium. Iedere dag rond half zes... De bedoeling is, um, wij dagen u uit om het podium te voorspellen... van de schaatsafstand die de volgende dag wordt verreden. Vandaag zal het dus de drie kilometer zijn die u moet gaan voorspellen. En gisteren was dat de vijfduizend meter van vandaag. Wie wint goud, zilver en brons? Nou, in dit geval dus die vijfduizend meter. We hebben een winnaar, want u reageerde echt massaal... naar hetpodium.nl. En de winnaar van de drie boeken... Drie boeken van, onder andere... Ja, van uh, Nanda Boers, Andere Tijden sporten wintereditie... en Johan Boef, uh, een boek over Sven Kramer, is gewonnen door... En Marielle Boers uit Nieuw-Leuzen, die hebben we nu in de lijn. Goedemiddag. Hallo, met Marielle. Dag Marielle. Hoe oud ben je? 28. 28. En schaats je zelf ook? Nee, ik heb een handicap, dus ik kan niet schaatsen... maar ik ben wel een fanatiek sporter. Heb je vanmiddag gekeken? Ja. Vond je het spannend? Ja. Ja, maar je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Bedankt. Ja, was het gelijk een ingeving? Dat je dacht, ik ga een mailtje sturen, dat is 1, 2 en 3. Of heb je er echt over nagedacht? Nou, ik dacht, um, um, aan het seizoen te zien... dan zou uh, Bergsma het tweede worden, dan Blokhuis zijn derde. Maar ik dacht, het zijn de Olympische Spelen... en er gebeuren altijd verrassingen, dus ik wissel ze om. Ja, prachtig. En, en hou je altijd die tijden bij ook, Mariel? Ik volg het wel het hele seizoen. Maar schrijf je ook tijden, rondetijden tijden op? En, en... Nee, ik schrijf ze niet op. Maar uh, als ik zelf geen sportwedstrijden heb in het weekend, dan zit ik wel voor de tv als er schaatsen is. Nou, gefeliciteerd nogmaals. Ja, en het komt naar jou toe, het boekpakket. Oké, okay, bedankt. Goed, de nieuwe vraag voor morgen is dus: voorspel het podium van de drie kilometer. Uh, inschrijven kan vanaf nu naar het podium.nos.nl. Het podium.nos.nl. Voorspel goud, zilver en brons van de drie kilometer. Goed, de eerste Olympische dag zit er bijna op. Zullen we eens kijken naar het medailleoverzicht. Vier gouden medailles zijn er verdeeld. Natuurlijk won Sven Kramer er een, op de vijf kilometer. In Noorwegen is uh, biatleet Olle Einar Björndalen de gevierde man. Hij won bij Biathlon, de 10 kilometer sprint. Het was uh, alweer Björndalens twaalfde Olympische medaille trouwens. Zeven daarvan waren gouden. Verder verzamelde hij nog vier zilveren en een bronzen plak. Meer Noors succes was er op de skiathlons voor vrouwen. Daar prolongeerde Marit Bjurken haar Olympische titel op de 15 kilometer. Voor haar uh, was het alweer de vierde gouden medaille. Je na gaan zeggen. De eerste gouden medaille van de Spelen ging naar een Amerikaan. Katzenberg heet hij en hij was de beste op de sloopstaal. Goed, uh, het is inmiddels zes minuten over half zes. U bent wat dat betreft weer helemaal bijgepraat. Straks nog even naar de Franse Alpen waar vandaag een trein ontspoorde. We hebben het laatste nieuws. ...in Radio Olympia meegekregen van Ron Linker eerder. Zo dadelijk spreken we hem nog eventjes vanuit Parijs. En er bent nog niet van ons af. Vanavond meer sport in NWS langs de lijn. Met maar liefst vier eredivisiewedstrijden. Dat wordt gepresenteerd door Ronald Boots. Dat vanaf 7 uur. Een Tien minuten over half zes is het. U luistert naar Radio Olympia. Met nieuws uit Sochi, maar ook uit andere delen van de wereld. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk. We gaan nog even terug naar de Franse Alpen... waar eerder vandaag een trein ontspoorde. U hoorde daar toen Ron Linker over. Er zijn twee mensen om het leven gekomen. Correspondent Ron Linker volgt dat nieuws vanuit Parijs. Rome. Wat is er bekend inmiddels meer nog over de slachtoffers? Het zijn twee uh, toeristen die zijn omgekomen. Uh, ze waren qua leeftijd in de 70. en Eentje was van uh, Russische afkomst. In totaal zijn er negen gewonden gevallen. En de trein had voor het overige nog 23 passagiers die dus met de schrik vrij zijn gekomen. Onder wie deze vrouw die het eigenlijk nog maar moeilijk kan bevatten allemaal. Uh, wat er in mijn hoofd gebeurt is dat that... je moment heel schokkend Je weet niet wat je moet doen. Gelukkig de mensen er om je te helpen. En après, tu die. Ik heb geluk Ik heb echt geluk gehad, zegt ze. Dankbaar is ze voor de hulpverleners en de mensen in de trein die elkaar hielpen toen het zo moeilijk ging. toen we jou eerder spraken rond, er waren nog niet alle passagiers uit de trein. Is dat inmiddels wel het geval? Want het was ook nog gevaarlijk omdat die trein zou kunnen schuiven, hè? zei je toen. Ja, precies. De trein hing als het ware, werd nog tegengehouden door bomen, maar ja, hing tegen de helling aan en kon ieder moment naar beneden glijden. De passagiers en de machinist zijn inmiddels bevrijd. Ze hebben toch een tijdje vastgezeten in het treinstel en de wagon daarachter. Het is een moeilijk te bereiken gebied in de berg en er bestond natuurlijk inderdaad het gevaar dat ja, dat, dat de bomen het zouden gaan begeven dat dat trein alsnog nog naar beneden zou glijden. Hè? Met de passagiers er nog in. Dat is niet gebeurd. Een enorme inzet van hulpverleners geweest. Meer dan 100 brandweermensen bijvoorbeeld. Een helikopter. En daarmee heeft men de mensen uit de trein weten te krijgen. Reizigers zijn overgebracht naar een opvangcentrum in Nice. Waar ze hulp krijgen de mensen die geen verdere verschorging nodig hebben. En die kunnen natuurlijk spoedig naar huis. Vertel nog even voor de mensen die het niet eerder gehoord hebben wat de oorzaak ja. was van het ongeluk. Nou, het, is, het is een boemeltreintje, een, een trein voor toeristen. Uh, het ging heel langzaam, uh, maar langzaam maar zeker baande zich een weg omhoog over de besneeuwde rails. En precies op het moment liet een groot rotsblok los. Een, een rotsblok zo groot als een personenauto. Dat rolde langs de helling naar beneden en heeft het treinstel aan de zijkant vol geraakt. Dus dat treinstel ontspoorde, gleed van de helling af, werd uiteindelijk dus tegengehouden door bomen. Nou ja, met twee doden negen gewonden is natuurlijk een... Uh, uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja, ongelooflijk. Verkeerde moment op de verkeerde ja. plek. Ja, goed. Dankjewel. Van nu als er meer nieuws, is, dus horen we dat graag natuurlijk. Ron Linker van Stad vanuit Parijs. Dan naar het moment van vandaag natuurlijk Sven Kramer... die met overmacht het goud op de vijf kilometer won. Daarna was hij uh, heel erg druk met interviews, huldigingen, felicitaties. Uh, toen de rust een beetje was, weergekeerd werd de schaatser... aangesproken door onze verslaggever Steven Dalebout. Neem mij eens mee naar de afgelopen nacht. Ja.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 Ja. Vreselijke dus. Maar het, het komt ook. Ik bedoel, je bent de afgelopen vier jaar uh, beter en beter geworden. Maar dat kan je eigenlijk allemaal gestolen worden. Hier moet het gebeuren. Hier wil jij de kroon op je carrière zetten. Ja, nee, klopt ook. Weet je, de afgelopen drie jaar ja, fantastisch geweest. Maar weet je, uiteindelijk maakt het op zo'n moment als dit, maakt het niks uit. En uh, ja, het is uh, fantastisch dat ik uh, ja, zo'n rit neerleg op het, op het juiste moment. Nou, vooraf zei je, van, het lijkt alsof, Kramer, alsof de concurrenten van Kramer... hem meer op de huid zetten nu dan vier jaar geleden. Maar je hebt hier, dat heb je hier eigenlijk gelogen straft, die theorie. Nou ja, weet je, dat is, dat is de optiek van... Van, ...van veel mensen die denken dat ze verstand van schaatsen hebben natuurlijk. Ja, en, maar dat is ook niet erg. Jij, jij zag met met ook al dichterbij komen de afgelopen jaren? Uh, ik heb hem afgelopen jaar op de vijf kilometer dichterbij zien komen... ...maar ik heb ook altijd het idee gehad dat uh, ik nog steeds niet mijn ultieme rit heb gereden op de vijf kilometer. En, uh, en was dit dan de ultieme rit? Uh, dat denk ik wel, ja. Nou, vlak? Vlak, ja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 My, my hidden treasure chest. Golden grand piano. My beautiful, you, Mooie plaat blijft het: Budapest van uh, Ezra George. U had mee kunnen kijken. Kunt u nog steeds trouwens op radio1.nl? Daar uh, zijn de plaatjes bij de radio. Vanavond vier wedstrijden in de eredivisie. Kwart voor negen Feyenoord-NSC, vervolgens om uh, kwart voor acht. Uh, go Ahead Eagles nog vervolgens, klinkt natuurlijk niet... maar iets eerder om um, kwart voor acht go Ahead Eagles tegen AZ. Uh, om kwart voor acht ook NAC Breda tegen Roda IEC... wat is van Nijnald altijd nu onderweg naartoe is. En om kwart voor zeven, dat is toch ook een mooi affiche, zeggen we dan altijd. PSV tegen FC Twente, Frank Wiela, die zit daar al uh, op de tribune. Het stadion zal zich langzaam vullen, mag ik aannemen. Um, het is toch een topper. Frank? dat kunnen we toch wel zeggen. Uh, uh, ik, toen ik hier beneden even op het veld stond, toen dacht ik dit was eigenlijk een periode lang een topper in de eredivisie. Maar is het dat nog steeds? Als je kijkt naar FC Twente op de uh, tweede plaats, 43 punten, en PSV op de zevende, 32 punten. 11 punten verschil mag je het dan nog een topper noemen. Als je dan uitgaat van de clubs dan zeg je ja. Als je uitgaat van de ranglijst zeg je nou dan is het misschien wat veel eer. Maar denk je dat PSV in, in staat is nu hè, met Guus Hiddink die over de schouders meekijkt uh, om Twente Pijn te doen? PSV zou in principe altijd in staat moeten worden geacht om Twente pijn te doen. Alleen weet je dat nooit van tevoren. Het schijnt trouwens zo te zijn dat Guus Hiddink vandaag niet in het stadion is. Dus dan gaat hij vanaf de tv meekijken hoe PSV eraan toe is vandaag. Nou ja, dat is het, juist het vervelende aan de club uit Eindhoven. Ze zouden het zomaar heel goed kunnen doen tegen de FC Twente. Alleen dat gaan we pas weten op het moment dat ze eraan beginnen. Normaal gesproken weet een trainer dat wat eerder. Kan hij dat een beetje aanvoelen. Maar uh, Cocu heeft geleerd bij PSV... PSV daar vooral geen voorspellende gaven op los te laten. Want dat gaat doorgaans mis. PSV kan heel goed voetballen, dat weten we. Alleen wordt de herinnering wat vaag zo langzamerhand, zo langzamerhand gedurende dit seizoen. En bij Twente zien we juist steeds meer gedecideerdheid bovenkomen. Daar zien we de patroontjes zeker bovenkomen. Kortom, op dit moment zou je zeggen... zelfs bij eh, PSV is Twente ja, toch wel de favoriet van de twee. Um, zijn er verrassingen in de opstellingen te melden? Nou, er zijn in ieder geval wat wijzigingen. Bij Twente bijvoorbeeld speelt Mokhtar op de plek van Egan. Die gaat dus, gaat Mokhtar naar de linkerkant. En dan komt Tadic op tien te staan. Dat zou er normaal zijn. En Schilder staat op de linksbackpositie op de plek waar Koppers afgelopen week heeft gestaan. Dat zijn de wijzigingen daar. En ze komen bij PSV, bij Twente, in het elftal van PSV, in ieder geval een oude bekenden tegen. Want Ruiz, de hele dure aankoop voor het komende halve seizoen, althans huurling van, het komende, van dit halve seizoen, die staat in de basis op de plek waar Narsing stond. Rekiek is geschorst, op zijn plek centraal achterin speelt Hendriks. En Brenet uh, uh, zit weer op de bank. Arias speelt op zijn uh, positie. Dus dat zijn de wijzigingen die Koku uh, heeft aangebracht in uh, zijn elftal. Kortom, het is toch niet helemaal hetzelfde gebleven. Dat heeft ook te maken met dat mid midweekse programma natuurlijk. Dan uh, krijg je wat lichte pijntjes en uh, met wat dingen rekening te houden. Ja, bij Twente zou je kunnen zeggen, grijpen ze gewoon weer terug op wat ze toch al weten. Bijvoorbeeld Moktar aan de linkerkant. Nou, dat weten ze wel zo langzamerhand. Egan hebben ze uh, afgelopen midweek even geprobeerd tegen Heerenveen. Dat ging op zich... Uh, niet zo heel slecht. Maar uh, grijpen ze toch weer terug op, het, op de variant Moktar En uh, op zich schilder voor uh, koppers is niet zo heel raar, dacht ik. Goed, kwart voor zeven op deze zender uh, te horen. En dan geven de uitslagen in de Bundesliga. Wolfsburg tegen Mainz werd 3-0. bremen dortmund 1-5. Nuremberg tegen Bayern München. Gert-Jan Gert Verbeek dus tegen Bayern München werd 0-2. Uh, Freiburg tegen Hoffenheim 1-1. En Eindracht-Frankfurt tegen Eindracht-Braunswijk eindigde in uh, 3-0. In Engeland zijn ze nog druk bezig met uh, de tweede helft in diverse wedstrijden. Liverpool-Arsenal melden we eerder al eens afgelopen. Eerder vanmiddag gespeeld 5-1. Aston Villa tegen West Ham United 0-2. Sunderland-Hull City ook afgelopen 0-2. En Crystal Palace tegen West Bromwich Albion eindigde in 3-1. Morrison en uh, uh, Brown Eyed Girl. Uh, ja, dag 2 van Radio Olympia zit erop. Dag 1 van het. de Spelen. Dat is een mooie dag. Ja, kan wel zeggen, ja, we zijn er morgen weer. weer. Uh, wij stellen voor dat we het opnieuw zo gaan doen. Met die Rijnwust op de 3 kilometer. U gaat dat horen hier in uh, Radio Olympia. Um, we zullen Lang bespreken. We hebben weer mooie gesprekken morgen uh, in deze studio hier in Hilversum. En houden u volop op de hoogte. En zometeen om zeven uur, zoals ik al zei, en NOS langs de lijn. Om half zeven zet ik bij de EO. En dit is de dag alles nog even rustig op een rijtje. En vanavond dus langs de lijn met vier eerder divisiewedstrijden. Dat wordt gepresenteerd door uh, Ronald Boots. U bent van harte uitgenodigd om daarna te gaan luisteren. Wij zijn morgen weer terug. Wij zeggen, Sven is in de huis. Jawel, Sven Kamer, de topfavoriet van vandaag, is binnen... Bam, daar heeft het startschot geklonken en is Zwenkramen weg voor de dikke zes minuten van de waarheid tegen Jonathan Cook. Hij is sneller dan Joeskoff op dit moment ook in 4 minuten, 12 seconden en 4 van een seconde zit hij ook 1 seconde binnen zijn olympisch record. Ik wist dat er vandaag maar één iemand deze wedstrijd kon verliezen. Ooit reed hij 6-0-9 in Hamar. Daar gaat hij nu net niet aan komen. Maar het wordt een dijk van een Olympisch wow. record. Zes minuten, tien seconden en 76 honderdste. Jorrit Bergsma gaat er fel in. Feller dan ik wel eens ben gewend. Als je zo kijkt naar de Vries, ja, 1895. 6, 16, uh, 66 is de tijd voor Jorrit Bergsma. Hij heeft aangevallen, hij heeft gegot, hij heeft verloren. Ja, nou, Sven was vandaag wel goed inderdaad. En, uh, maar ja, nu zelf hadden we sowieso, uh, zo, uh, die gooi nu bij. Jan Blokhuizen was erbij in Vancouver, is er nu weer bij en is gestart. En hap naar adem als een soort vis op het droog is. Meteen zie je die mond op en neer gaan zo, hap, hap, hap. Ik denk dat de, de, de, de, de tweede plaats, zilver zilverplak, gewoon uh, het hoogste haalbouw was hier vanavond. De tijd voor Kramer redt hij natuurlijk niet. De tijd van Bergsma, die gaat hij wel redden. Jawel. Het goud is voor Kramer, het zilver voor Jan Blokhuizen en het brons voor Jorrit Bergsma.